9 uur, Ewout de Jong met het NOS Journaal.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 Het weer op veel plaatsen mist bij min 1 tot 4 graden. In het noordwesten matige westenwind en 6 tot 9 graden. In de loop van de dag trekt de mist op en breekt soms de zon door. Het wordt vanmiddag 5 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het noorden, komt plaatselijk dichte mis voor. En al vroeg ontvielen door werkzaamheden op de A8 richting Amsterdam, waar staat tussen westzaan en oostzaan 3 kilometer. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Drie minuten over negen, welkom terug bij de nieuwshow. Tot tien uur hebben we achtereenvolgens. Hebben we het over de Nederlandse reacties na de moord op president Kennedy. En dat was dus vijftig jaar geleden. Dan hebben we het over waarom brood eerder snoep is geworden... zo man, dan een belangrijk levensmiddel. En we gaan het hebben over de onstuitbare opmars van de bitcoin. En misschien proberen we met z'n allen te snappen hoe dat in elkaar zit... Ingewikkeld in ieder geval. Uh, en nu? Eerst gaat het over de Nederlandse echtscheidingswet. We hebben het er al eens eerder over gehad. En sommige mensen zeggen, ja, die is eigenlijk pervers. omdat deze de man structureel benadeelt ten gunste van de vrouw. Dat is ook de opvatting van defensiedeskundige Marcel de Haas... die zelf een gescheiden vader is. De Haas is ook uit zijn partij, de SGP, gestapt. Nadat hem was meegedeeld dat hij wegens zijn scheiding... op een onverkiesbare plaats op de lijst van het Europese parlement was gezet. En daarnaast stapt hij op als columnist bij het Reformatorisch Dagblad... nadat die een Column van zijn hand over de echtscheidingswet had geweigerd. Kortom, hoe een scheiding dramatische gevolgen kan hebben voor iemands privé- en werkleven. Goedemorgen, Marcel de Haas. Goedemorgen. Ja, uh, laten we maar heel even bij het begin beginnen. Uh, u had een, een, een slecht huwelijk, hè? Mm -hmm. dat begreep ik. Ja. En u, op een gegeven moment dacht u van: Nou, ik wil het eigenlijk niet. Het past dan niet in, in, in, in mijn moraal, maar het moet er toch van komen, die scheiding. Nee, nee, nee, nee. Zij heeft echt. gevraagd. Oh, nee. Oh. Nee, <hijen> zij is eigenlijk al binnen vijf jaar van het huwelijk uh, met de dreiging van echtscheiding gekomen. Ik was en ben nog steeds principieel op geloofsgronden tegen echtscheiding. Ja? Maar dus dat zwaard van Damocles, van een dreiging met echtscheiding, dat heeft dus al vanaf nou, rond 1995 tot 2010, het moment dat ze hem aanvroeg, boven mijn hoofd geroepen. En zo beleefde u dat ook, echt het zwaard van Damocles? Ja, omdat als je ergens principieel tegen. Kijk, nu ook, ik ben nu sinds 2011 formeel gescheiden. Mm -hmm. Elke dag is dat voor mij een, een, een belasting. Want het is iets wat niet hoort en wat mij raakt. Omdat u uh, vanwege uw geloofsovertuiging hebt gezegd... Hè, wat er dan in de Bijbel staat, wat God samenvoegt... zal de mens niet scheiden. Ja. Dat. U bent goed op het hoogte. Maar, maar, maar, maar ja, ja simpel en dan zet ik even tot de praktische kant uh, tegenover. Ja. Als het dan zo afschuwelijk was... want uh, u, bedoel, uh, u had er al 50 jaar last van... Uh, ja. nou, dan ben je toch blij dat je eraf bent? N -n nou, nee, toch niet. Om, he, omdat je een principieel standpunt bent. En, en voor mij, vooral ook uh, vanuit mijn geloof, was het te doen. Het was niet leuk. He, het, uh, ik heb geen zin om allerlei persoonlijke dingen te zeggen. Maar het ging er alleen maar om. Het, het, eigenlijk was het hele huwelijk kleineren en, en, en, en snauwen. Nou, dat is gewoon vervelend. Dat heb ik een aantal keren aan de En ook bij het huwelijk. Ja, ik ben heel naïef geweest. Ik dacht van, als je een christelijke vrouw trouwt... dan heb je in ieder geval geen echtscheiding... Nou, na een paar jaar van dat huwelijk werd ik daar hartelijk om uitgelogen. Ja, en, en het maakt dan ook voor u echt niet uit hoe slecht dat huwelijk is. Nou, kijk, die aspecten hadden dus van dat het slecht was. Maar voor de rest, en daar hebben we ook, we zijn bij hulpverleners geweest. Um, uh, die zeiden van, nou, maar dan verbaast het ons dat u toch elke zaterdag leuke dingen gaat doen met de nee. kinderen. Nou, en dat heb ik eigenlijk zo lang mogelijk voor. Ik heb altijd geprobeerd er normaal, zoveel mogelijk normaal huwelijk van te maken. Ook vanwege de kinderen. dreiging. Ook, ook vanwege die kinderen natuurlijk. Want u heeft ja. twee dochters, geloof ik, hè? Uh, een, een, jongen en een, meisje. een jongen en een meisje. ja. Maar goed, uh, uiteindelijk, u zegt... mijn vrouw wilde scheiden, ik wilde ja. dat eigenlijk niet. Maar goed, en uiteindelijk heeft u gezegd... oké, okay, als je het dan per se wil, dan gaan we dat toch maar doen. Nee. Zij heeft, gewoon dat eenzijdig... Zij heeft het afgedwongen. Ja, jij kan dat eenzijdig doordrijven. Zij heeft echt scheiding aangevraagd. En ik heb ook in antwoord op de brief van haar scheidingsadvocaat... al gezegd, ik ben hier principieel op tegen. Maar goed, je houdt niks tegen. Ja. Je hebt maar te volgen. Maar goed, vervolgens, goed, oké, okay, die scheiding is dus u opgedrongen ja. te -tegen, tegen uw zin. En daarom vindt u het zo onrechtvaardig dat u op grond van het feit dat u gescheiden bent, dus door zo'n reformatorisch dagblad te wachten wordt aangezegd. Uh, nou, ik ben, uh, dat is niet, ik ben niet te wachten aangezegd oh. door het geventoois dagblad. Alleen, hier lopen. Ja, het zijn ingewikkelde verhalen. Even wij even, het, het, het, het eerste, de eerste stap is, u bent lid van de SGP. Ja. U was les, lid van ja. de SGP. Ja. U stond op de nominatie om bij de Europese verkiezingen op de lijst te komen. Ja. En op een goed moment werd tegen u gezegd... dat gaan we niet doen, Marcel. Want een gescheiden man, dat is toch niet goed voor de uitstraling van de partij. Of zo nou, dat zijn. heeft er niet bij gezegd. Maar nou, ik kwam wel op de lijst... Uh, ik stond bij de vorige fysieke op, op nummer 3. En uh, toen heb ik eens even gepolst, omdat de nummer 2 van toen heel erg ziek was. En de nummer 1. Uh, die zou weggaan, Bas Belder. Uh -huh. Nou, dan lijkt het uh, niet oh. onwaarschijnlijk dat je dan opschuift. Zoals ja. met de Tweede Kamerlijst waarbij men dan natuurlijk ook opschuift. Hè? En wat werd er gezegd tegen? Mij? Nou, en, en kijk, en daar, dat is het grote probleem. Want ik ga niet trappen tegen de SGP. Ik ben nog steeds voorstander van de uitgangspunt van de SGP. Maar waar ik een groot probleem mee heb, is dat een boegbeeld van de SGP, de partijvoorzitter, keihard liegt hierover. Dat zou ik u zo uitdagen. Ik wil er gelijk even bij zeggen. dat mijn verhouding met Kees van der Staar. voor wie ik altijd gewerkt heb als adviseur. nog steeds goed is. En hem treft helemaal geen blaam. Ook met die echtscheiding heeft hij gezegd. Jij blijft gewoon een van ons. Ja, Laat ik dat nadrukkelijk zeggen. U mag wel een van hun blijven. maar u was in ieder geval. door de echtscheiding, denkt u. in ieder geval niet, nee, niet meer geschikt. denk ik, Nee, het is mij gezegd. Kijk, okay. nou kom ik op het punt van liegen. en dan denk ik, nou, SGP liegen. dat kan volgens mij niet bij elkaar komen. Nou. In maart ben ik gebeld door de partijvoorzitter van Leeuwen. En die heeft me toen gezegd van, uh, nou, uh, vanwege die echtscheiding... en omdat ik wel eens wat problemen bij Defensie heb gehad in het verleden... Uh, willen we jou niet op een verkiesbare plaats hebben. Toen heb ik hem onmiddellijk e-mails gestuurd waarin ik dat allemaal heb uitgelegd. Dat de problemen bij Defensie waren opgelost, die hadden schuld herkend. En dat ik aan die echtscheiding niets kon doen, kon ik allemaal aantonen met bewijzen. Ik heb die e-mails ook naar Kees van der Staaij gestuurd, dus die weet daarvan. Dat was maart. En dan word ik uh, in, in uh, september opgebeld. Uh, daar is een selectiecommissie geweest. En dan word ik in september opgebeld. Nou, je staat op de vierde plaats. Die eerste drie doen alleen maar mee in de campagne. Dat is natuurlijk ook een feit. Uh -huh. um, nou, en toen heb ik dat aan hangen gemaakt. En toen heb ik gezegd, uh, dan ga ik eruit. En toen heeft, dat heb ik in de media uh -huh. bekendgemaakt... Um, omdat ik dat een, ja, een, een verkeerd iets vind. Maar dan vind ik het principiële punt is... als je nou zegt als partij van je hebt het stempeltje echtscheiding... ook al heb jij dat zelf niet gewild... maar dan kan jij niet op die lijst. Dat is één ding. Maar vervolgens is dus die partijvoorzitter van Leeuwen... de keihard over gaan liegen in de mede. Die heeft gezegd, nee hoor, dat hebben we nooit gezegd. Uh, uh, het gaat om... Nou, en Wat gaf hij dan als verklaring voor het feit dat, uh, dat u al pas op vier ja. stond? Nou ja, maar dan zeg ik dus, ik heb de e-mails... die heb ik ook naar alle media gestuurd. Uh -huh. waarin die heeft hij gewoon doorgestuurd naar het dagelijks bestuur. Dus daarin heeft hij nooit ontkend. Nee hoor, dat heb ik niet gezegd in dat telefoongesprek. Dus dat is het bewijs hè, dat, dat, dat hij wel degelijk op die echtscheiding dulde. Nee, hij voerde als... als uh, dat is de tweede leugen. Hij zei, de verjonging van de lijst. Uh -huh. Nou, en dan hebben we... Wie is nu weer de lijsttrekker? Bas Belder. Hoe oud is die? 67 jaar. Uh -huh. Dus dat is de tweede leugen. Nou, en dan zeg ik, SGP'ers, en ook Kees van der Staaij... kijk naar je partijvoorzitter, want dit deugt niet. Zo wil je zo'n man als boegbeeld van een ja. partij hebben... die, en dan komen we op het negende gebod geen valse getuigenis geeft, daarmee in strijd bezig is? En toen heeft niet? u dus het lidmaatschap van de SGP ja, opgezegd? Ja. Raak je daardoor heel geïsoleerd... Uh, nou, wat, mij, wat ik wel vooral Pampel vond, is dat uh, je ziet dat de rijen gesloten worden. Ik heb haast, ik heb het met heel veel mensen, hè, ik heb tien jaar advieswerk gedaan voor buitenlands beleid en defensie, voorzitter geweest van een, een nota over Europees uh, veiligheidsbeleid, anderhalf jaar lang. Dus met een heleboel mensen binnen die partij samengewerkt. Van niemand hoor je wat. Kees van der Staar wel, maar van verder. En een beleidsmedewerker of verder niemand. De rijen zijn gesloten. Met de haast doen we geen zaken ja. Maar een andere kwestie is dat u ook een column schreef... voor het Reformatorisch Dagblad. Ja. Op een gegeven moment hebt u een column geschreven... over het fenomeen echtscheiding... en hoe daar in Nederland juridisch mee omgesprongen wordt. Ja. Uh, in het algemeen natuurlijk met de, uw, uw eigen verhaal als aanleiding. Ja. En wie, wat schetst u verbazing toen het Reformatorisch Dagblad zei... die column plaatsen we niet? Ja. Nou, aan de ene kant, zij zeggen nu... Hè, dat staat, heeft ook in de voorstand gestaan, ja. dat hebben we gedaan om de haast tegen zichzelf in bescherming te nemen. Nou, ik geloof dat ik dat zelf wel kan regelen... als iemand van 52 jaar en gepromoveerd. Ik geloof dat ik dat allemaal wel kan. Um, maar uh, ze zeiden van... en, en het is ongelukkige timing en combinatie met het alkevietje met de SGP. Nou, en dan denk ik hier hier krijg je een, een soort spagaat tussen je, je persvrijheid... En je, want ik schrijf al sinds 2007 voor het Reformatorisch Dagblad... elke twee maanden... en er is mij nog nooit iets gezegd van die column die willen we niet hebben... Maar dan moet u ook weten dat een adjunct hoofdredacteur... is de nummer drie op de Europese lijst van de SGP. Dus hier zie je een link tussen de SGP ja, en, en het, het RD. Het de, ja. En dat om die reden wordt gezegd... ja, maar de heeft voelt dat ook een fietje met die SGP. En ik had, ik had ook een zin eraan gewijd van... laat de SGP in plaats van mij te straffen voor een ongewilde echtscheiding... zich concentreren op de foute kant van deze wetgeving. En ik heb ook gezegd, die, die zin wil ik er best uithalen... en een paar persoonlijke dingen ook. Het gaat mij om de wetgeving. Maar vonden zij dat u niet kritisch mocht zijn op de wetgeving? Nou, dat begrijp ik niet, want dan denk ik... juist de SGP is natuurlijk falikant tegen echtscheiding. Ja wel, maar de nee, wetgeving zei, wel of niet uh, het, nee, het maar ze vindt, is vonden, nog een andere kwestie. Het, het is natuurlijk bekend in reventoe Nederland dat ik uit de SGP ben gestapt vanwege dat acadie'tje met die partijenvoorzitter. Mm. He, met ja, het argument ja. echt scheiding Europees Parlement. En dat is natuurlijk nog geen maand geleden. En om die reden. Uh, hebben ze gezegd: Nou, dan vinden we het nu niet uh, gewenst. En over twee, drie jaar mag je hier wel weer over schrijven. Doe maar een leuk stukje over Rusland, over defensie. Maar <tie> dit nu even niet. Oké, okay. u bent inmiddels tegen uw zin gescheiden. En waar kom je dan in terecht eigenlijk? Hoe bedoelt u? Nou, u heeft net aangegeven, u heeft dus de, toen daardoor een conflict gehad met ja. de SGP. Ja. Met het reformatorisch dagblad. Maar ik neem aan dat het voor uw persoonlijke leven toch ook wel uh, uh, behoorlijk wat ingrijpende gevolgen ja, heeft. Ja, en, gehad. en dan, dan kom je natuurlijk op de gevolgen van de wet. Want daar waar wil het mee, u. Te, ja. Ja, ja, waar het mij eigenlijk om gaat. Het gaat niet om de SGP, het gaat niet om, om de wetgeving. Nou, dan schets ik u gewoon wat er in de wet staat. Kijk, de wet. Uh, uh, gaat ervan uit eigenlijk, ze zeggen dat niet zo... dat man en vrouw evenveel verdienen. En dan is het prima als je uit elkaar gaat, want dan is het half-half. Maar, zoals in mijn geval, en ik heb natuurlijk in de Volkskrant gezien... de reacties erop, ik krijg natuurlijk een hele berg aan uh, drek over mij heen... van zie je wel die, die vieze smerige ouderling... en die heeft zijn vrouw achter het aanrecht gezet. Eigen schuld, dikke bult. Oh ja? Allemaal erg leuk, maar dat maakt niet uit. Het gaat meer om die wetgeving. Uh, het is zo dat als jij alleenverdiener bent... dan ga jij de klappen krijgen. Ja. Want uh, uh, dan betekent dat de helft van jouw oude inkomen... Ja. gaat naar jouw echtgenote, ja. jouw ex. Uh, in mijn geval 2300 euro. Dat is nogal wat, bruto. En uh, jij hebt uh, als man zijnde... Jij hebt alleen maar recht op een bijstandsniveau. Dus 800, 900 euro. Plus je woonlasten en plus een zorgverzekering. En al het overige geld gaat naar de alimentatie. D dat is het punt van nu. Omdat je je kinderen moet onderhouden. En de vrouw. Hè? Ja. Want op het moment dat de kinderen uh, 21 zijn, 18 of 21. Vervalverd. Ja, maar dan gaat het geld weer naar haar. Want het, maar de, die 2.300 nee, moet Maar wacht eventjes, het, het is toch zo, uh, u, u zegt dan zelf dat inderdaad dan sam-sam uh, gedeeld wordt. Mm -hmm. En bedoel, er, er wordt er niet automatisch vanuit gegaan... dat uh, u uiteindelijk tot bijstandsniveau wordt uh, Jawel, opvallen. nee, in de wet staat, ik zeg normaal eens, in de wet staat, uh, de vrouw heeft recht op 60 procent... 60 van het, uh, het gezamenlijk inkomen. In mijn geval dus één inkomen. Uh, want uw vrouw had geen werk? Had geen werk. Mm -hmm. Kijk, en daar wreekt het zich. Als allebei verdienen ja, ja. en allebei evenveel hebben, dan is er geen enkel probleem. Nou, en, ja, maar dan heb je, je dus elkaar. volgens de wet, ze kijken dan nog wel even voor de zielige kant naar de man. Van oké, okay, hij heeft recht op een bijstandsuitkering, woonlasten. En zorgpremie en al het geld, wat er dan nog over is, gaat naar de partner en eventueel kinderalimentatie. Ja, vond u trouwens wel uh, dat uw vrouw had moeten werken? Heb nee, u dat werd gestimuleerd. weet u, kijk, dan wordt het natuurlijk ook, dat zie ik ook weer in die reacties op de volkschool. Nou, nee, maar, je hebt nee. het toch zelf achter het aanrecht gezet? Nee, maar, nee, kijk, in ons geval, uh, het, uh, het was om geloofsreden, maar ook praktisch. Zij had al 17 jaar gewerkt als secretaris en ze zei van nou mooi, dan ben ik daar vanaf, want ik had als militair. Een van riant de... inkomen. Ja. Dus het was helemaal niet nodig. En ja. we vonden het allebei beter om sociale redenen ook. Dat, dat zij thuis was voor de kinderen. Maar daar word ik dus nu voor gestraft. Want het is niet alleen twaalf jaar alimentatie. Maar vervolgens, we zijn bijna twintig jaar getrouwd geweest. Uh, strijkt zij de helft van mijn pensioen op. Nou, concreet betekent dat als ik 65 ben... dat ik 8.000 euro per jaar van mijn pensioen ga naar haar. En ja, er is voor evening, noemt het in de wet, voor evening. Maar ja, als de een nauwelijks gewerkt heeft... zij heeft nog één jaar gewerkt natuurlijk en daarna niet meer. Nou, ik krijg ruim 500 euro per jaar van haar... en zij vangt 8.000 per jaar van mij. Dus zeg ik, deze wet bij een alleenverdiener... dat is mijn punt, ja. uh, geeft dus dat de man... want het is meestal de man, toch, waar het om gaat nog steeds... Ja. dat hij financieel levenslang krijgt. En dat vind ik oneerlijk. Ja, goed, de moraal is dus dat de vrouwen moeten blijven werken, hè, denk ik. Nou, of je moet niet <lacht> trouwen in dit land, dat is tegenwoordig <lacht> mijn standpunt. Ik zeg niet wat je dan moet doen. Dan zeg ik niet, je moet gaan samenwonen. Dan moet je maar allemaal alleen maar. Maar je dat moet Dat niet is de SGP ook tegen hoor. Ja, daarom, <lacht> wow. dat zeg ik ook, dat zeg ik niet. Dan kan maar beter uh, gewoon. Uh... Maar bent u daar nu ook iets anders over gaan denken? Over. Nou ja, u zegt zelf, wij vonden het eigenlijk allebei wel goed dat zij thuis bleef. Hè? Dat, dat vast ja, maar het is toch raar dat jij door de wetgeving gedwongen wordt om te gaan werken. Dit is een keuze geweest van allebei. Dat mag. Maar ik ben de enige die ervoor opdraait financieel. Kijk, en daarom zeg ik, die wetgeving moet zodanig veranderd worden... dat als er dan toch een echtscheiding is, waar ik natuurlijk principeel tegenstander van blijf... Euh, dat je dan zegt van, oké, okay, maar dan moet die vrouw als ze kan, naar leeftijd, en de kinderen zijn niet klein... zoals in mijn geval, kinderen zijn nu twintig... dan kan zij toch voltijds werken. En, maar dan moet het niet zo zijn, en dat is dan de rechtspraak... dat wanneer er een echtscheiding komt en er is een vrouw met kinderen... dan word jij als man, als een crimineel, je huis uitgezet. Zo gaat het in Nederland. Dat is de rechtspraak. Maar ik zeg dan, nee, dan zou het zo moeten zijn... als je zegt, het is allebei eerlijk en emancipatie, et cetera... Dan als die vrouw nou een echt schijn die wil. Dan moeten ze zeggen oké okay, ik zorg zelf voor een inkomen. En als je een beetje he, uh, uh, trots op jezelf bent. Er zijn ook vrouwen die dat zeggen ik wil niks van die vent. Ik zorg voor een inkomen. Ik zorg voor een huis. En uh, uh, ik wil niks uh, van die kerel hebben. U realiseert zich tegelijkertijd. Dat het natuurlijk gewoon de afschuwelijkste vader van de omkering ook zo zijn. Die zijn er ook dat weet ik heel goed. Er zijn Va ook, mannen die geen centen uh, ja, betalen en de, enzovoort. Ja, ja die zijn er ook. Dus kortom het is lastig. Maar uw pleidooi is helder en duidelijk. Hartelijk, Hartelijk dank. We ja, de met defensiedeskundige en de gescheiden vader Marcel de Haas. ging dus over de in zijn ogen discriminerende echtscheidingswetgeving in Nederland. Dank je wel voor je komst. De, gro de groten van de wereld. Oké, okay, we gaan door. Peter. We gaan, we, gaan door. Door. Ja, we gaan toch ik door. toch ik, ik had net een oekazer gekregen... dat er van de netmanager een plaat gedraaid moest worden. Nee. En die hebben we nu, nou ja, geniet in ieder geval. Een halve eeuw is het alweer geleden. Goedemorgen, Willem Post, Goedemorgen. Dat de 25e president van de Verenigde Staten... en dat was dus John Fitzgerald Kennedy in Dallas werd vermoord. Er ging een schok door Amerika, maar ook behoorlijk door Nederland. Terwijl wij allerlei andere programma's juist deze dagen... weer aandacht besteden aan de moord- en de complottheorieën. Gaan wij dus met Willem Post... Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal... het hebben over die reacties in Nederland in die tijd. Want Kennedy was hier weliswaar niet zo bekend. Maar nou. heel erg geliefd. Ja, ja voor, voor menig een was Kennedy een familielid. He? Ja. Dat, ik heb... Al heel wat jaren geleden ben ik ermee begonnen... Eh, kranten ook lokaal bestudeerd. Hè, van Zeeland tot Groningen, Dagblad van het Noorden, het Hengeloos Dagblad, de Nieuwe Limburger... in mijn stad Den Haag, Daagse de krant... het Binnenhof en het Vaderland, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, en wat je dan tegenkomt. Dat mensen ook zeggen, het was alsof mijn vader werd vermoord. Hè, oh. Dat is nogal wat. Had, als had dat, dat zei... te maken met de raketcrisis in Cuba? Ja, dat is het was natuurlijk wat? een, een zwart-wit beeld in die tijd in de wereld. Hè, wij in het Westen schuilden onder de, onder de veiligheidsparapluie van Amerika. En, ja. Maar Kennedy voldeed natuurlijk aan dat beeld. Want hij was een oorlogsheld. Zijn avontuur in de Tweede Wereldoorlog. Hoe hij zijn manschappen redde toen hij kapitein van een boot was. De PT, de PT-109 in de Pacific. Ja, dat, dat was heroisch. Hij was een oorlogsheld. Hè? Dus de oudere generatie, ook in die jaren... Hè? Die begin jaren 60, Die kon zich daarmee identificeren. En dan ja, en had je natuurlijk de jongeren die, die heel erg uit waren op ja, een nieuwe Die vonden wereld. het ook een charmante man. Een aantrekkelijke man. Die vrouw die zag er ook altijd goed uit. Je, het was ook de, in die tijd dat daar aandacht voor kwam volgens mij. Nou ja, het was natuurlijk het ideale plaatje. Kennedy ja. had alles. Waar hij binnenkwam, hij elektrificeerde. Belangrijk voor een politicus. Hè? Mensen vielen flauw. Kennedy, een enorme uitstraling. Ja, en Nederland was in die tijd nou net een beetje Weg uit de jaren 50, in 1963 was er opeens geld wat geld, hè? Slochteren, het gas van slochteren, de loonexplosies, de zaterdagavond burger erin, dat je met de hele familie met een drankje, want mensen konden nu betalen, naar televisie ging kijken. Johnny de, en Rijk. De, ja, de eerste zakje chips, de populaire televisieseries als Bonanza. En dat werd ons, zeg ik nu maar even, ik als klein kind, toen, ja. uh, dat werd ons allemaal afgenomen in dat, in dat weekend uh, ja, van, van John F. Kennedy. Het was een schok. Mijn moeder was twee dagen later jarig, op 24 november. Op We de zondag, niet gevierd. Nou ja... Ik heb het ook wel van horen zeggen, dat is het gevaarlijke achteraf ja. interpreteren van gebeurtenissen. Maar Want hoe klein was jij toen? Ik was toen acht. Ja. Eh, maar ja, volgens mij kan ik me dan herinneren, laat ik het zo zeggen, dat, dat een oom opstond en een soort van grafrede hield. Op een, op een verjaardag in een druk bevolkte huiskamer. Ja, dat... zeg, klopt het inderdaad. Ik herinner me niet hoor, maar dat zit er klaar op tochten en zo niet door. Ja, weet je dat nieuws dat kwam om, uh, om, om tien minuten voor acht vrijdagavond, 22 november, binnen. S'avonds in, in Nederland op de parkstraat in Den Haag bij het aankomen. Ja, en toen werd het doorgezet onmiddellijk... naar de, de televisie- en radioredacties hier in, in, in Hilversum-Bussum... Brandpuntredactie Ik kreeg het iets voor achterbinnen. Ze hadden s'avonds uitzending, maar die besloot om het toch maar... aan het NTS-journaal van Fred Emmer te laten. Dus hij las het bericht voor. Nou ja, en toen sloop ja, rauw in de huiskamers. Het was grote paniek. Bordjes met storing werden opgehangen. De serie Bonanza ging niet door. Mensen dat gingen naar de buren erg. toe. Als kind <laughs> ja. vond je dat natuurlijk heel vreemd. Wat gebeurt hier? Betraande ouders. En wat je zegt, Peter, de reacties... als je nou kijkt in mijn stad Den Haag... Amerikaanse ambassade. Mensen spoeden zich naar de ambassade. Daar werd iets van een schrift neergelegd... met, met doorgestreepte uh, titels erop, condolianseregister. En het Binnenhof, ik heb het hier voor me liggen... ik heb het gisteren nog even uit het archief gehaald. Het Binnenhof, katholieke krant uit de Den Haag en omgeving in die tijd... Uh, schreef ook van, je kunt zien, hè, de, de tranen hebben de letters bevlekt... op meerdere pagina's. Mensen waren collectief aan het huilen. Het was zo verdrietig. De volgende dag, de intocht van Sinterklaas en in Scheveningen. Het gebeurde trouwens ook in Groningen en elders. Daar werd de Sinterklaas-optocht uitgesteld. En ik heb het hier even op de voorpagina van het Binnenhof destijds. Een communiqué. Uh, het bestuur was van mening, ik citeer dus... dat het de kinderen niet mocht aanmoedigen... tot juichen langs een route waar veel vlaggen half stok hingen. Wij mochten, zegt het bestuur in een communiqué... niet doen vergeten welke gevolgen deze moord voor de wereld zou kunnen hebben. Nou ja, dat zijn natuurlijk... De Amerikaanse ambassadeur kon niet zijn commentaar geven... zo was hij geëmotioneerd. Maar dat gold niet alleen voor de Amerikanen. Het was in heel Nederland op die zaterdag... was er op de Dam in Amsterdam een grote manifestatie. Ja. En uh, het was natuurlijk ook meteen onduidelijk... hoe het precies in zijn werk was gegaan. Ja. Er was, er is wel een, die moordenaar was wel op, opgepakt... maar me, dat hele complottheorie, denken ging dat meteen in gang? Ja, dat is een van de opvallende vondsten... Uh, dat nogal wat kranten direct melden... dat er een grote discussie ontstond van... Nou, dat kan niet waar zijn. Hè? Die, die, die, die, die Oswald, waarvan nog weinig bekend was... Uh, daar moet wat achter zitten. Er was bijvoorbeeld in de Haagse krant... een hele discussie al direct... Uh, over, over Italiaanse wapendeskundigen. Want Oswald had een Italiaans wapen bij zich. Uh, van, dat kan helemaal niet, zei de wereldkampioen... op dat wapen. Hè? Dus dat kan helemaal niet, wereldkampioen schieten. Dat je op die afstand iemand kan... Ja, en ook niet drie schoten in zo'n zo korte tijd. Hè? Dus je kreeg al gelijk van ja, het, maar goed, het was ook zo'n held. Ik vind dat dat ook in het beeld wat we de laatste dagen weer tot ons krijgen vanuit de Nederlandse media in dit geval. Ja, dat sneelt natuurlijk toch wel wat onder. Hè? Dat, dat gezegd van ach, die Kennedy, het is toch vooral hè, die, die moord, dat heeft die man een heldenstatus status gegeven. Ja, dat werd gist, gisteravond ja, nog een documentaire. Tekenen, ja, documenteren documentaire. En Koos Koos Postema zaten, zei dat. Koos Postema. Uh, zaten in interessante observaties in, hè, waarin ook wel mensen... zoals Adriaan van Dis ook wel aangaven van... jongens, denk erom, het was de Koude Oorlog. Wij hadden een schuilkelder daar stond het eten en drinken klaar voor als het zou gaan gebeuren. Ja, en ik moet zeggen, mijn, mijn goede collega Maarten van Rossum... ja, kijk, we zijn het herhaaldelijk oneens. Dat was toen destijds met El September al een flinke discussie. Vond ik totale onzin wat hij zei. En nu weer het beeld van... ja, maar zo'n John F. Kennedy... Hè, eigenlijk zijn voorganger Eisenhower en zijn opvolger Johnson... dat waren beter. grotere ja. presidenten. Kom op, Maarten. Hè. Ik bedoel, dit, ik vind het echt wel een beeld wat genuanceerd moet worden. Kennedy... De president die de hoogste scores haalde in opiniepeilingen, structureel boven de 70 procent. Ja, maar Willem, denk je niet dat. Stel bijvoorbeeld Obama was vermoord ja. aan het begin van zijn, van, zijn, van, zijn, van zijn periode als president. Dan was hij misschien. Nu kalft hij af in de nee, ogen van velen. Kijk, Snap je? Kennedy heeft niet de gelegenheid gekregen om, om, om, om af te kalven, zal ik maar nee, zeggen. Maar goed, je, nee, maar daar, daar, daar zit ook het volgende opgesloten. Wat wij nog wel eens vergeten is: deze John F. Kennedy, onervaren president. President toen hij begon. Katholieke president. Bijna net alsof je een zwarte president bent. Hè? Een katholieke president kon niet in Amerika. Maar goed, hij won dan net van die ervaren iets oudere Richard Nixon. Maar. Als we nou eventjes naar de feiten kijken. Hè? Twee jaar en tien maanden heeft hij maar geregeerd. Hij heeft ervoor gezorgd, Kennedy... dat honderdduizenden mensen over de hele wereld... weer vertrouwen kregen in de overheid. Het vredeskorps werd opgericht. Hè, van jongeren die met grote idealen... ze praten er nog over, naar Afrika gingen naar Azië gingen, om arme mensen ook echt te helpen. Wordt vaak gezegd, het werd gisteren ook gezegd hè, in die uitzending... ja, maar als je nou kijkt naar de burgerrechtenwetgeving... wat heeft die Kennedy nou gepresteerd? Kom op mensen, een blanke president op de foto met Martin Luther King... dat kon helemaal niet. En dan raakt hij je, je zwarte achterban kwijt. Kennedy heeft als pragmaticus, hij was een koele een, een pragmaticus... En wat de Cuba-crisis betreft, gelukkig maar... dat Kennedy een coole pragmaticus was... die niet zozeer luisterde naar zijn hardliners, militaire adviseurs... maar meer naar anderen en naar zijn eigen intellect. Nou, Kennedy heeft de wetgeving voor de burgerrechten... dat heeft hij achter de schermen... Het heeft twee jaar en tien maanden geduurd in zijn presidentschap... toch al in elkaar gezet. Ja, en na zijn dood loodste Johnson het heel slim door het congres. Ja, uh, was Nederland anders in zijn reactie dan andere landen? Ja, weet je... Ik krijg de indruk, overal in de hele wereld... was het natuurlijk een aardbeving, een natuurramp. Ja. Maar als ik al die reacties nou zo bekijk... neem nou een van de voorgangers van Maarten... Hè, Vara's ja? politiek commentator... Heel er, uh, nee? Meijer Sluizer. Oh, Meijer Sluizer. Sluizer meer, nee. hoor. Die, die zei op Weet de het avond... Is zo, ja. het is nogal wat, hè? Hij zei, het heen gaan van Kennedy is erger dan een natuurramp. Nou, de Vara begin jaren zestig eind jaren 50, was natuurlijk toch ook nog wel Kennedy... de man van het kapitalistische Amerika. Ja. Tranen in de ogen. En zo zijn er hm. zoveel voorbeelden te geven. Ja, we gaan even luisteren, uh, Willem, naar een uh, uitzending... die werd gewijd aan de uitvaart van Kennedy in Nederland. De groten van de wereld kwamen samen in Washington... om afscheid te nemen van John Fitzgerald Kennedy. De Amerikaanse president... Die viel door de kogel van een sluipschutter. Een Talloze miljoenen, ook achter het ijzeren gordijn. waren per televisie getuigen van de uitvaart. Het drama in Dallas zou het voorwerp worden van een uitgebreid onderzoek naar de dader. naar eventuele medeplichtigen en naar de drijfveren tot de moord. De wereld nam afscheid van president Kennedy. Hij werd begraven op de nationale begraafplaats Arlington. De uit de schaduw getreden vicepresident Lyndon B. Johnson nam het roer over en stelde een ongewijzigde Amerikaanse koers in het vooruitzicht. Ja. Het opvallende is dat er gezegd wordt dat mensen achter het ijzeren gordijn ook die begrafenis volgen. Dat, dat, dat verbaast wel eigenlijk. Ja, dat werd ook wel gezegd. Kwam ik ook al tegen hier, ook in de Nederlandse kranten. Die verbazing van, ja, normaal gesproken alleen bij een astronaut, hè, Of, of een, een Russische ja, maar, politicus. Ik Kijk even naar Marcel de Haas, mm -hmm. Ruslanddeskundige. Wees jij dat ook dat achter? Nee, dat, uh, dat hoor ik ook voor okay. Maar ja, maar dan denk ik, wie had op dat moment al een, een tv daar, dat ja. ze er niet zo gek veel geweest zijn, hoor. Ah, ja. Ik denk toch wat meer de elite. Nee, nou ja, kijk goed. goed Sjov daarvan is bekend dat hij uh, ja, ook gelijk bleek we weg trok toen hij dit uh, hoorde. Het was ook wat, iets wat ontspanning hè, na die ja. Cuba-crisis van 1962. Ja. En ik zei net al, maar goed, dat kennen die niet naar zijn militaire adviseurs luisterden, want de meeste daarvan, of in ieder geval toch een behoorlijk invloedrijke groep, ja, die wilden dat er nucleaire wapens zouden worden ingezet. En Kennedy, ja, maar klik, dat is van ook niet. Wat je hebt over verworvenheid van die Cuba-crisis. dat heeft hij toch uiteindelijk fantastisch gedaan. Laten ja. we wel zijn. Dat is toch ook uh, een groot iets. Ja, en weet je, wordt ook vaak gezegd: de Vietnamoorlog. Hè? Kennedy heeft toch veel meer militaire adviseurs. zeg maar gewoon militairen. Dat klopt. naar Vietnam gestuurd. Maar juist op het einde ja, van zijn presidentschap. van die twee jaar en tien maanden. en die documenten zijn er. Ik bedoel, kan ik jullie laten zien. Hè? Die documenten zijn er waar staat dat. Kennedy heeft gezegd: ik wil dat eind 1965 uiterlijk, er sprake is van echt de-escalatie... dat we troepen gaan terugtrekken. Hij heeft het publiekelijk gezegd, hij heeft het achter de schermen gezegd. Er zijn op het laatste moment van Kennedy's periode... duizend militairen teruggetrokken uh, vanuit Vietnam. Dus dat proces kwam op gang. Dus ja, weet je, dan vind ik het een schaamteloos beeld... wat hier en daar in Nederland wordt neergezet. En dan ben ik blij dat, uh, dat ik het hier ja, hopelijk een beetje kan rechtzetten. En, en met anderen, morgen hebben we in Den Haag... in de, de tweede binnenhaven in Scherm Evening, restaurant Catch by Simonus hebben we een lunch waar ja, eigenlijk iedereen welkom is. We doen het allemaal om niet. Je uh, moeten alleen voor het eten betalen. En ja, daar gaan we in discussie. Hans Veldman is er, Frizo Ent. 90 jaar, nog kwiek. Ja. Hij was een correspondent die er toen bij was voor het, het NRC ook. NRC ook ja. later. Dus ja, ik denk jongens, kom op, laten we met z'n allen het serieus over discussiëren. En weet je, Nederland was natuurlijk een verzuild land. Dat is een van de belangrijkste redenen dat het hier wel heel erg... Heftig was hè, die, die collectieve reactie. We zaten opgesloten in onze zuiltjes. Hè, katholieken bij katholieken en protestanten bij protestanten. En daar kwam dus een, ook in de tijd van het Tweede Vaticaanse Concilie, een beetje die ecumene, die gedachte. Ja. Daar kwam Kennedy ja, als een soort nieuwe heiland voor de wereld. Ja, een politieke heiland. Hè. Zit ja aan te kijken, Marcel. Het ja. was natuurlijk toch. Ja, Kennedy was voor, ja. Voor, voor, voor protestanten, katholieken, sociaaldemocraten, humanisten. Hij was echt een icoon. En wij zijn zijn natuurlijk het land van doe maar een beetje gewoon. En als je iets boven het gras uitkomt... en al helemaal als je heel erg boven het gras uitkomt... afkappen. Nou, kom op zeg. De feiten... Eh, die was geen heilige. We hebben het niet over de vrouwenafferes gehad. Eh. Dat hebben daar, daar zouden... <lacht> ja, ja, we, we met wist, Marcella dat, gedaan. Dat weten nog veel mensen. Ja, maar, ja, nu wel, maar dat wisten toen Wisten niemand. mensen toen niet. En bovendien, dat, dat is een, uiteraard een minpunt. Want hij was chantabel daardoor. Hm. Eh, maar er zijn geen bewijzen van dat het invloed op zijn beleid heeft gehad. En wij gaan toch niet vanuit Nederland kijken in de slaapkamer van John F. Kennedy. En daarmee zijn op basis daarvan zijn presidentschap beoordelen laten we ons beperken tot wat er echt gebeurd is. Nou, dan vind ik dat je kunt spreken van een grote president. En dat vinden blijkbaar ook verreweg de meeste Amerikanen. Dus ik ben wel in redelijk goed gezelschap zou ik zo zeggen. De hoofdmeid van Rossum. Ja, ik nou nou, wil graag stop. met hem de discussie aangaan. Ja, als hij het niet wilde, we zien het wel. Okay. Het zou heel erg aardig zijn om Willem daar zo door te bouwen. Ja, hartelijk dank. U hoorde dus de Amerika-deskundige van het instituut daar Meer informatie ook nog bij ons op de website trouwens te vinden. www.newsjoep.nl En nu Dank een fijn al. plaatje uit 1963. Oh. Nee, jammer genoeg niet. Oh. <laughs> Puff the Magic Dragon hoor. Dat is een mooi noem. knol met Sea of Shame. Als wij ons houden aan de traditionele schijf van vijf... krijgen we dagelijks veel te veel koolhydraten binnen. In plaats van brood, pasta en aardappelen... moeten we meer groenten en fruit eten. Zo wil de nieuwste voedingstrend. En in de broodbranche beginnen ze de populariteit van die opvatting... inmiddels te merken. Uit de cijfers blijkt dat we in Nederland ten opzichte van het vorig jaar... 2,3 minder brood zijn gaan eten. Maar niet alle bakkers zijn daar rauwe om. Menno Toen, eigenaar van de Franse broodbakkerij Van Menno in IJsselstein... die juicht dat zelfs toe. Brood moet volgens hem worden beschouwd als een lekkernij die je met mate tot je zou moeten nemen. Goedemorgen, meneer Toen. Goedemorgen. Ja, voor een bakker houdt u er wel hele onorthodoxe opvattingen op na. Vindt u? Ja, nou ja, dat denk ik. Je zou zeggen, een bakker, zeker een bakker die. Nou, het liefde voor zijn vak heeft, en dat, dat is volgens mij bij u het geval, misschien ja. bij alle bakkers wel hoor, uh, die is verknocht aan zijn product en die zegt, nou, uh, daar is helemaal niets mis mee, hoe, hoe meer hoe beter bewijs van spreken. Nee, ja dat is een, dat is een stap die ik dan niet maak. Ik, nee. uh, ik ben er wel van overtuigd dat ik op, het aller, op de allermooiste manier brood bak, ik ben in Frankrijk verliefd geworden op dat vak, van het maken van brood, van alleen maar meel, water en een, een, een spontane vergisting, dat is de zuurdesem eigenlijk, de zuurdecem, eigenlijk, zuurdecem ja, en cultuur. dat is anders dan in Nederland gebruikelijk? Dat is anders dan in Nederland. Nederland gebruikelijk is. Um, al denk ik wel dat heel vroeger er ook op die manier brood gebakken werd in Nederland, omdat wij in het begin waarschijnlijk ook alleen maar stenen hadden die we metselden in de vorm van een oven en die verwarmden met hout uh, voordat er rotatieovers bestonden. Dus alleen zijn wij op een gegeven moment van die oorsprong afgestapt, hebben wij een industriële ontwikkeling doorgemaakt waardoor er op een hele hoogwaardige manier en een hele snelle manier brood gemaakt kan worden. Um, Alleen daar, zijn we, daar hebben we wel uh, uh, helaas afscheid genomen... in mijn ogen helaas afscheid genomen... van die hele mooie uh, ruige korst die je krijgt... als je op de stenen vloer van de oven bakt. En dat is in Frankrijk nog meer gebruikelijk dan in Nederland. Ik heb wel het idee dat dat wel steeds meer in zwang raakt... dat soort uh, ambachtelijk gebakken broden. Ja. Ja. In, nou ja, in, nou woon ik in Amsterdam, dus misschien is dat. Uh, nee hoor, dat daar, is in uh, Nederland dat is overal ook Overal zo. Ja. Maar goed, dat, die, dat, die gezondheidstheorie: hè? je hebt nou die voedselzandloperen, dat is een heel populair boek. Uh, de, de theorie is. Uh, uh, we moeten een stabiele uh, bloedsuikerspiegel hebben. En dat, dat, dat is niet go goed als je brood eet. Want, want die, die, die bloedsuikerspiegel die gaat dan omhoog. Ja. Is het zo? Ja, nou, nou, zo is het ongeveer. In het korte klopt inderdaad. Als je te veel brood eet of als je gewoon sowieso brood eet. Afhankelijk natuurlijk van wat je erbij eet. Want je eet waarschijnlijk ochtends of smiddags niet alleen brood. Je eet ook natuurlijk beleg. Dat heeft ook invloed. Maar wat, wat, uh, wat prettig is voor een mens is als een bloedsuikerspiegel op de dag zo gelijkmatig mogelijk is. Dat is nooit te doen. Want er zijn momenten waarop je iets eet en iets drinkt en dat heeft invloed. Um, maar het heeft dan wel degelijk... Ja. ja, dan gaat hij omhoog. Ja. Alleen het is het, het, het prettigst voel je je als die pieken niet te hoog zijn en de dalen niet te diep. En vooral zo'n dal, want er wordt nu wel geconcentreerd op de pieken, maar vooral zo'n dal is vervelend, want een dal is een, is een onprettig gevoel. Je krijgt een knor in je buik en je wil uh, snel iets in je mond stoppen om uh, um die bloedsuikerspiegel weer omhoog te jagen. Maar dan blijf je vaak in zo'n piekdal. Uh, uh, uh, grafiek zitten, terwijl eigenlijk het beter zou zijn om dat vlakker te houden. Nou, brood heeft als, als uh, kenmerk dat het je bloedsuikerspiegels laat stijgen. Um, en uh, groente heeft dat bijvoorbeeld niet, of in een veel mindere mate. En Af, bij brood vluit. gebeurt het ook snel, hè? Bij brood gebeurt het ook snel. En dat is, dat is eigenlijk. En, het, en ik denk zelf, en daar is ook wel steeds meer bewijs voor, dat dat steeds sneller is. Steeds sneller gebeurt. En dat Hoe heeft eigenlijk dat? te maken met de ontwikkeling van de landbouw... in de afgelopen duizend jaar. Of misschien wel tienduizend jaar. Ongeveer 9000 jaar geleden was er één oorspronkelijke tarwensoort, Een ras. En daar is alle tarwe die we vandaag de dag van eten... Uh, uh, van afgeleid. En uh, zelfs speld is afgeleid van die tarwe. Want er wordt heel vaak gezegd van eet dan speld. Dat is beter dan tarwe. Uh, en het is een oergraan, een oergewas. Dat heeft die nare eigenschappen van die piek- en die bloedsuikerspiegel niet. Tarwe is ouder dan speld. En speld is... Uh, in de chronologie pas na tarwe gekomen. Dus het is een afstammeling van tarwe. Maar wat wel grappig is, is dat als je dus de tarwe... het tarweras van 10.000 jaar geleden pakt... en daar meel van maalt en daar brood van bakt... is best wel lastig, want de bak-eigenschappen van die tarwe... zijn niet zo fantastisch als de tarwe die we vandaag de dag hebben. Ja. Het rendement per hectare is ontzettend veel lager. Dus het is natuurlijk dan een beetje een exclusieve uh, soort... die niet echt haalbaar is om daar voor iedereen brood van te gaan bakken. Maar als je de gezondheids consequenties van het eten van dat graan... zijn veel uh, minder heftig... dan van het graan van vandaag de dag. En dat is interessant. Ja, dus uh, de brood was dus... Uh, hebben we het, waar hebben we het dan over? Over welke tijd dat dat brood gegeten werd? Nou, dat, dat is een hele lange tijd dat, dat gewas. Dat is, was 9000 voor Christus. Dus zeg maar even voor het gemak... 10 11000 jaar geleden. Alleen toen werd er natuurlijk nog uh, geen brood van gebakken. Toen, ontstond, toen was het wel in de natuur... Groeiende dat, ja. die graansoort, maar eigenlijk pas uh, de afgelopen duizend jaar, zeg maar duizend jaar terug, uh, ongeveer uh, is men uh, uh, is, is die uh, opkomst gekomen van het uh, van het kruisen van van uh, van rassen, waardoor dus ook in de natuur. Het is niet zo dat mensen dan natuurlijk in een laboratorium allerlei ingewikkelde dingen gaan doen, niet toen al, ja. uh, maar in de natuur kruisen natuurlijk uh, rassen vanzelf. Ja, maar goed, we zijn dus uh, minder goed brood gaan eten, maar ook steeds meer brood, hè? Ja. Ja, we zijn steeds meer brood gaan eten. En uh, nou ja, goed, in Nederland is het zo dat het natuurlijk de basis is van je voedingspatroon brood. Ik denk ook dat er, als je gaat kijken van... hoe gaan we in 2050 9 miljard mensen in de wereld voeden, dat je niet om tarwe heen kunt... En uh, zelfs om het met tarwe te kunnen doen... zal de, de opbrengst per hectare, ik geloof dat ik gelezen heb... dat het nog moet verdubbelen, terwijl het nu al ontzettend intensief is. Er moet dus nog meer van een hectare komen... om ervoor te zorgen dat iedereen straks te eten heeft. Ik zie ook geen andere manier, eventjes 1, 2, 3... dan om dat, uh, om die, die, uh, dat traject in te gaan. Alleen, um, ik denk wel dat het belangrijk is om te proberen... Uh, voor onszelf om die component... Tarwe, Wat is eigenlijk tarwe? We hebben het natuurlijk over brood. Maar goed, pasta valt Trut er ook er onder. onder. Ja, pasta valt er net zo goed Alleen onder. En aardappelen, dat is toch geen tarwe? Nee, dat is geen tarwe. Maar het die zijn heeft wel koolhydraten. Eigenschappen, ja, ja, koolhydraten. Heeft dezelfde eigenschappen. Want daar gaat het om. Het gaat om de koolhydraten. Ja, ja. Ja. Ja. Maar goed, dus uh, u zegt die, die mensen die nu zo uh, juichen over die, uh, die voedselzandloper... en dat, uh, dat terugdringen van uh, de, de koolhydraten, die hebben dus eigenlijk gelijk. Ik, ja, ik geloof zelf dat die ja. gelijk hebben, zeker. Ik denk ook zelf, het is, het is heel makkelijk om, uh, om allerlei wetenschappers tegenover elkaar te zetten... die, uh, die, an, die andere onderzoeken erbij pakken en elkaar uh, de hersens inslaan. Alleen, um, kijk, wat moet je uiteindelijk met, zo, met, zo, met die kennis? Met alles met wat met je het in de kant leest. Met het inzicht, ja, precies. Nou, ik denk zelf dat je gewoon, als je erin geïnteresseerd bent... om zelf uh, je wat fitter te voelen, om wat gewicht te verliezen... Uh, uh, om wat minder te eten, om het bij jezelf uit te proberen. Dat is het enige wat je eigenlijk kunt doen. En om te kijken of het effect heeft. En dan kan iedereen zeggen van nee, het, het klopt wetenschappelijk gezien niet of het klopt wetenschappelijk gezien wel, maar als je een persoonlijk gezondheidsvoordeel haalt, dan is het toch het moeite of van het bij de proeverij. Klopt dus wel en de ander niet? Dat kan, dat kan ook. ook heel goed. ja, nou ja maar goed, goed de, de, de bakkers in Nederland die zullen u dit niet in dank afnemen. Dit. Nou, weet je wat het is? Het is denk ik belangrijk in deze tijd. En dat zie je ook wel aan de consument. Maar sowieso ben ik daarvan om eerlijk te zijn over wat je doet als producent van een product. Dus je kunt wel zeggen van brood is goed voor je. Er wordt heel vaak gezegd, die schrijft van vijf een sneetje of zes is prima. Ja, maar dat zijn van vijf is... Voedingscentrum, ongeveer zes sneetjes brood. Ja, maar volgens mij zeggen ze tegelijkertijd ook dat er minder dan de helft van de mensen nog veel minder dan de helft van de mensen volgens die schijf van vijf eten in, in Nederland. Ja, die, goed, die volgen dat niet. Het gaat erom wat ons altijd verteld is dat goed is. Of, ja. net, of is dit een Joris Drie, Driepinter verhaal? Ja. Zal ik maar zeggen. Nou ja, het is, het, is, het is zo dat die schijf van vijf natuurlijk van, ontzettend onder vuur ligt op, op dit moment. Ja. Juist vanwege dat, dat grote aandeel koolhydraten ja. dat erin zit. En het voedingscentrum blijft maar hangen in dat dogma van je moet koolhydraten innemen omdat je hersenen leven, je hersenen functioneren op suiker, je spieren functioneren op suiker. En dat is natuurlijk ook zo. Maar je hoeft je echt niet druk te maken dat je een tekort aan koolhydraten binnenkrijgt nee. als je gewoon gevarieerd eet. Dat is helemaal het punt niet. Maar goed brood hoeft toch niet in de ban gedaan? Helemaal niet. Ik, ik zeg alleen dat van als je brood, brood... Eet, eet, dan gewoon uh, brood dat goed gemaakt is. Dat, dat, dat geen hulpstoffen bevat. Dat op een hele... Uh, kan rekenen op een lange reistijd waar de smaken goed ontwikkeld zijn. Wat, uh, wat, wat van zuivere grondstoffen gemaakt is zonder toevoegingen. Dat is natuurlijk brood wat ik maak. Um, uh, en als je dan nog steeds last hebt uh, klachten krijgt bij het eten van brood, ja, dan heb je een bepaalde gevoeligheid. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Oh. Maar uh, ik zou brood echt uh, willen zien als een. Uh, Delicatesse. Onderdeel, ja, onderdeel van je voedingspatroon, maar wel met een, uh, ja, een bescheiden plaats daarin. Ik zou de basis toch echt willen zien in, in groenten, in noten, in fruit, in vis, in beperkte mate misschien zelfs vlees. Um, maar brood moet erbij. En wij zijn nu gewend, en zeker als we naar die schijf van vijf kijken, om een stapel boterhammen neer te leggen ja. uh, en, en daar allemaal. Plakjes, beleg op, te, op ja. te doen en dat dan binnen te werken. Maar dat is niet, dat is, het is niet gezond. Het is gewoon niet goed. Maar is dat ook een reden dat u zelf niet echt een hele traditionele bakker bent geworden? Maar meer een bakker die alleen naar restaurants en aan sommige winkels levert. Ja, nou ja, dat klopt. Inderdaad. Kijk, ik, ik heb natuurlijk een, een Franse bakkerij. En daar in de, in de Franse cultuur is het sowieso zo dat je brood bij een maaltijd eet. En niet uh, acht plakken gaat neerleggen en die gaat beleggen. Nee, dat maar die hebben wel voor een man brood op tafel staan. Klopt. En toch leven ze, uh, leven ze langer dan wij. Hoe komt dat? Weet je wel. Dus je hebt natuurlijk. Het is, ja, het is dat is het, het, toch niet het, alleen maar dat? Het zal niet alleen het brood liggen, nee, al al liggen maar door, door de rode wijn en door de kaas. Gaat. Precies. Maar ja. uh, het is natuurlijk. Ja, plek, maar maar... daarom. Het is een combinatie. En het is heel moeilijk om, iets, om een voedings, een, een, een, uh, iets, iets van voeding te isoleren en daar dan iets over maar te zeggen. Dat zetten. is natuurlijk ook zo. Mensen worden er ook gewoon stapel gek van. Om de ene keer zeggen ze: nou, je moet geen vet meer eten. Nou, laten we vet eigenlijk helemaal niet zo. Vest, slecht. Goed. En dan is het weer twee glazen rode wijn, is, is, is, is prima. En ja. dan gaat het weer hierover en dan weer daarover. Ja. Het valt toch ook niet. Niet mee natuurlijk, hè, om nee, daar wijs uit te worden. Nee, dan val, is het, het val, deze rage weer, dan is het dat ja, boek weer. Nou ja, maar ik denk wel. Kijk, het is, ik, ik, ik zie dat de voedselzandloper niet echt als een rage. Want ik denk wel echt dat het, het. Het wordt ook vaak gezegd dat het een dieetboek is. Dat is het niet. Het is een, een, een andere manier van eten. En een dieet heeft sowieso geen zin. Want dat doe je waarschijnlijk een tijdje. En daarna uh, stop je ermee, verval je weer in je oude gewoonte. En, en neem je weer de, de, de vorm van daarvoor aan. Of erger. Um, dus ik denk wel dat het zin heeft om mensen. Uh, bewust te maken van het feit dat ze anders moeten gaan eten in Nederland. Bedoel, dat is wel degelijk een probleem natuurlijk. En zo'n boek, zeker als het een bestseller wordt, uh, helpt daarbij. En het helpt niet als wetenschappers gaan roepen... ja, uh, het is niet aangetoond dat je 63% minder kans hebt op een herseninfarct... als je iedere dag een handje walnoten eet. Nee, dat kan ook niet. <lacht> Maar doe het maar wel, want ja. weet je, dus ja, het is natuurlijk belangrijk... Dat het, uh, dat het bij de mensen tussen de oren komt. Ja, is, we hadden het net heel even over Frankrijk. Is er een land waar ze het wel eigenlijk standaard goed doen... dus, dus daar zet ik het goed dan maar even tussen aanhalingstekens... Waar ze beter eten. Bedoel nou, ja, nou waar ze, waar ze ja, beter volgens die, die, die nieuwe, nieuwe inzichten. Nou ja, ik, ik Nee, dat weet, dat weet ik niet of dat zo is. In Italië dat, dat ze eten ze eten heel ontzettend veel pasta. Dat zou dan ja. ook niet goed zijn. Dat nee. zou dan eigenlijk ook niet goed zijn. Nee, maar Italianen hebben misschien dan ook. Dat weet ik. Ik ken die gegevens van Italianen. Die nee. hebben misschien ook weer wat meer overgewicht dan wij. Dat, dat weet ik niet of dat zo is. Um, ze eten wel weer meer olijfolie. En wij eten weer. Dat is ook heel afhankelijk van de cultuur ja. en van het ja. land zelf. Hè. Wij hebben natuurlijk meer melk. We hebben meer boter. We hebben meer aardappelen. We hebben meer uh, uh, graan. Uh, in Italië is, heeft, heeft weer andere uh, mooie dingen die dan logischerwijs in dat land zelf gegeten worden. En, en afhankelijk daarvan kun je natuurlijk. Maar goed, het belangrijkste is denk ik dat je uh, daar een selectie van maakt voor jezelf. met behulp van kennis, zoals die bijvoorbeeld in de voedsel, voedselzandloper staat. Ja. En, uh, en je bewust bent van wat je eet. En het allerbelangrijkste misschien is nog wel dat je niet te veel eet hebben we sowieso. Hebt u lekker broodje voor ons meegenomen meneer de Toon? Nee, ik dacht de radio. Dat zie je toch niet. Oh, <laughs> en wij dan? Luister, ja, hier, Ik zag hier ontzettend veel ja, brood, maar wel <laughs> echt verschrikkelijk brood. Als ik eerlijk mag zijn, het is echt heel erg. Nou, dat heeft u nou eens oh. hartstikke gelijk in. Nou, daarom hadden wij gehoopt. Ja, sorry, ik snap het, ik snap het. Ik denk die is vanmorgen om vijf uur opgestaan om voor ons een broodje te pakken. Nee, Goed. maar ik eet ochtends nooit brood, dus dat, dat is ook lastig. Uh, Oké. Okay. Nou, hier, kijk eens hier een <laughs> appeltje liggen. Goed, dankjewel, Menno Toon, bakker en eigenaar van de Franse broodbakkerij Van Menno. Er is ook een website, als mensen geïnteresseerd zijn... Eh, over de gevaren en de geneugten van ons dagelijks brood. Graag gedaan. Het zou wel eens de grootste revolutie sinds de intrede van het internet kunnen worden. En dan hebben we het over de bitcoin, een ingenieus elektronisch betaalmiddel... dat het versturen van geld net zo eenvoudig zou maken als e-mailen. Steeds meer mensen vertrouwen erop... waardoor de waarde van de digitale betaalmiddel in korte tijd behoorlijk exclusief is gestegen. En vorig jaar bijvoorbeeld kostte een bitcoin nog 20 dollar. Maar inmiddels betaal je voor diezelfde bitcoin... meer dan 430 dollar. Reden voor de Amerikaanse sonat... om maandag een hoorzitting te houden over regulering. En voor een nadere kennismaking... hebben we Jauke Hofman uitgenodigd. Onder andere medeoprichter van het bitcoin-wisselkantoor... Bytronic. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat, doet, wat doet u precies met de bitcoin? Uh, Onze... Ons, uh core business is echt de handel in bitcoin. Dus wij kopen uh, op verschillende beurzen internationaal bitcoins in. Hm. Ook van particulier in Nederland. En verkopen die weer hier in Nederland aan mensen. Hoe ziet een bitcoin eruit? Een bitcoin heeft geen vorm. Het is echt een volledig digitaal uh, munteenheid. Eng? Eng. Ja, het is, uh, het is iets nieuws. Uh, maar goed, ik heb ook geld op mijn bankrekening staan. En die kan ik ook niet zien. Nee. Het zijn wat getalletjes op mijn computer. Klopt. Maar uh, wie heeft dat bedacht? De, de bitcoin? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Uh, het is in, eind 2008 is het beschreven in een wetenschappelijk paper... door een Satoshi Nakamoto. En dat is waarschijnlijk een pseudoniem. Want niemand weet echt wie erachter zit. En er zijn wel uh, experts die gekeken hebben naar hoe het opgezet is. En die zeggen eigenlijk allemaal van... wauw, dit is echt wel een heel goed systeem. Dit kan bijna niet door één persoon zijn gemaakt. Maar wat heeft hij dan bedacht? Nou, hij heeft eigenlijk een manier bedacht... waarop mensen onderling bitcoins kunnen uitwisselen... Um, dus bitcoin is ook de valuta waarin gehandeld wordt in het bitcoin netwerk. Okay. En daarmee kunnen eigenlijk banken uh, buitenspel worden gezet. Want bitcoinhandel of bitcointransacties die gaan echt naar personen zelf toe. Maar wat, wat is nou die bitcoin? Want uh, iedereen kan wel zeggen ja uh, ik begin morgen de apenoot of, of, of de, of de, uh, de, de krentenbol uh, samen met de bakkers ja. tegenwoordig betaalmiddel. Ja. Is dat ongeveer hetzelfde? Nee dit is echt een heel nieuw systeem. Het heeft echt hiervoor nooit bestaan. Het is echt, uh, ja, daarom is het ook echt een ingenieus ontwerp. Um, alles valt te controleren in bitcoin. Eh, Paypal is ook een digitaal betaalsysteem... maar daar moeten we heel erg vertrouwen op hebben. Eh, vertrouwen dat Paypal al onze balansen goed bijhoudt... dat ze toegang blijven verlenen. En in bitcoin zijn de gebruikers eigenlijk de banken zelf... En uh, iedereen kan ook de transacties controleren. Iedereen kan zien dat ja, er niet wie, meer bitcoin wie, bij komt. Ja, maar wie geeft er dan bitcoin uit? Ja, dat, dat, het uitgeven van bitcoin is een heel lastig onderwerp. Ik heb dat al verschillende het, verschillende... het zou toch prettig zijn te weten? Ja, want, nee, ook daarin. Het is allemaal openbaar. Het is allemaal te controleren. Maar het is zo technisch dat ik het heel lastig vind... om dat in een nee, paar minuten uit te doen. Luister, leggen. U hoeft het mij niet uit te leggen. Maar als wij straks een half uurtje bij elkaar gaan zitten... kunnen we dan eens eventjes wat bitcoin scheppen gewoon? Nee, nee, dat is onmogelijk. Waarom? Om nou, um, um, um bitcoins te scheppen, wat ik zeg is een heel verhaal apart. Ik zal het een klein beetje uitproberen te leggen. Het is een heel groot netwerk, bitcoin, waar alle gebruikers zelf deel van uit kunnen maken. En als ze computerkracht leveren om dat bitcoin-netwerk te versterken, dan krijgen ze in beloning daarvoor een aantal bitcoins. Van wie? Van het netwerk zelf. He, dus en wie dat zijn, zijn het netwerk? De gebruikers. Wat ik zeg, ja. dit is zo'n nieuw concept. Het <laughs> is heel lastig. Maar om... nou eens eventjes, ik moet het dat toch eens uitleggen. Bij ons op de redactie is er een jongen die heeft uh, uh, afgelopen maandag heeft een bitcoin gekocht. En volgens hem, aan het, uh, uh, gisteren, had hij er al 60 dollar op verdiend. Ik denk, nou, dat uh, lijkt verdacht veel op de tulpenhandel. Ja, ja nou, dat, uh, dat, dat, dat horen we vaker. Hè? Goed, de potentie van bitcoin is echt waanzinnig. Het is echt super handig. kan... Uh, Bitcoins over de hele wereld versturen binnen ja, een aantal ga, seconden. Maar luister, ik ga nu naar de bakkerij van Menno het Hoen. En dan wil ik een paar lekkere broodjes kopen. Kan ik dan zeggen, kan ik met bitcoin betalen? Nou, iedereen kan accepteren. Dus als de bakken in ja, de bitcoins accepteren. Had jij wel eens gehoord van de bitcoin? Ja, ik had er zeker wel eens van gehoord. Oh, okay. Maar wat ik me wel afvroeg was, inderdaad. Sorry, als ik één vraag mag ja. stellen. Is dat als je een bitcoin wil kopen, dan kan dat. Ja. Dus dan krijg jij van mij euro's. Ja. En dan krijg ik van jou een bitcoin. Hoeveel euro kost zo'n bitcoin dan? Ja, dus ongeveer 300 Plus euro, ietsje meer. En dan, dan die heb je één bitcoin. kan bitcoin, ja. En dan kan je dus, uh, dus, daar kan je dan wel mee betalen. Ja. Maar nou niet ja. overal. Nou, thuisbezorg.nl heeft sinds kort uh, bitcoin als dan, dan dan je Moet je nou pizzas voor eten dan? Uh, nou ja, goed, gelukkig hoeven we niet één bitcoin te versturen. Een bitcoin is deelbaar tot acht cijfers achter de komma Dus dan kopen we inderdaad een bitcoin voor 0,001 bitcoin. Aha. En, en, of de, pizza, de, ja. en, en, en, en de, de thuisbezorg.nl die doet dat? Ja. Je belt dus je boer op en echt... Nou, het, gaat, je met... het gaat via internet. Dus inderdaad, ik ga naar thuisbezorg.nl en ik zeg ja. van... nou, ik wil een pizza hebben. En dan zeggen zij, nou, dan willen wij zoveel bitcoin eh, daarvoor Maar hebben. heb je dan ook net zoals met een bank, gewoon met thuisbankieren... gewoon dat het daarop staat en dat je dat overschrijft via, via ja. je computer? Ja, ja. Nou, er zijn inderdaad computerprogramma's voor die dat voor jou doen. Ja. Het hele idee is dus om die banken buitenspel te zetten, hè? Of nou, niet? dat is niet het idee, maar wat, dat wat is wel dan een dan gevolg. Het ja, maar wat is dan het idee? Ja, dat is altijd een beetje lastig uitvinden van iemand, van een anoniem persoon die dat heeft verzonnen. Um, maar het is wel, we kunnen een beetje terugkijken in de geschiedenis. Het Bitcoin-netwerk is van start gegaan met de Genesis-block, zoals dat heet. En daar zit een stuk tekst in verborgen, waarin die Satoshi Nakamoto refereert naar een artikel in de Times van 3 januari 2009, waarin weer wordt gezegd dat de Engelse regering voor miljarden euro's een bank moet redden. En blijkbaar is dat de reden geweest dat Satoshi Nakamoto heeft gezegd: van oké, okay, bekijk het. We gaan een hele financiële. Dus toch wereld om de banken bij het spel zetten. Onder dat, andere waarschijnlijk. Dat wel. is dan ja. toch de drijfveer geweest. Ja, maar niet alleen banken, ook centrale overheden. Eh, die de euro's maar uitgeven. Ja. Maar het staat of valt bij een groep mensen die denkt. Nou, dat die bitcoin echt iets waard is. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als geloven in de euro of zoiets. Ja. Want ik bedoel, als, als we zeggen, nou, die euro is allemaal flauwekul. Ga maar lekker een paard voor honderd uh, van die broden van ja. je. Dan, dan is, kan die euro ook weg. Is, is ja. het dezelfde soort constructie? Ja, het is echt puur vraag en aanbod inderdaad. Het is een heel makkelijk handig ruilmiddel. Zo is geld ooit ook ontstaan. En, uh, maar eigenlijk net zoals de euro tegenwoordig uh, is het, in het puur vraag en aanbod. Er zit geen achterliggend product achter. Hè? Er zit geen goud achter. Nee, ja, het euro. verschil natuurlijk met, met gewoon geld is dat er altijd de illusie heeft bestaan... dat in ieder geval een gedeelte van die, van die munt die er gecreëerd is... in ieder geval een goudreserve... Ja. Ja, uh, in, illusie heeft. inderdaad. Ja. Ja, ja, dat is meestal voor 10 procent. Ja. Ja. Maar nou, ja, het wordt steeds minder. Ja. Ja. Maar het is ook een heel anoniem systeem. En het is misschien voor criminelen ook interessant... om op die manier hun geld wit te wassen. Noem maar even een nadeeltje van de bitcoin. Ja, nou ja goed inderdaad. Iedereen kan het accepteren. Het is redelijk anoniem. Uh, dat klopt. Uh, het is heel makkelijk om geld te versturen. Maar geld witwassen is, is wel een ander verhaal. Want als ik aankom bij de politie en zeg van, okay, ik heb duizend bitcoin. En dan moet je alsnog aan kunnen tonen waar je dat geld vandaan hebt. Dus echt witwassen kan, kan volgens mij niet genoemd worden. Maar, en hoef je dan ook geen belasting meer te betalen? Als je, ja, je in de bitcoin zit. Ja, nee, zeker wel. Waarom ja. wel dan? Ja, nou, het zijn gewoon vermogensrendementen volgens de Belastingdienst. Het heeft een Is dat waarde. zo? Als, ja, als want... je moet je opgeven bij de belastinginspecteur... ik heb veertig bitcoin. Ja. Ja. En dan krijg je een aanslag over. Nou ja, gewoon net zoals dat bij uh, heel normaal is. Uh, als je goud hebt, dan moet je daar ook belasting over betalen. Ja. Maar goed, nog even over de aanleiding voor dit gesprek. Namelijk dat de Amerikaanse Senaat maandag een hoorzitting heeft... over, uh, over die bitcoins, over die regulering. Want waar maken ze zich zorgen over? Nou, het is een heel nieuw concept. De bestaande wetten die dekken eigenlijk dit niet. Want is het nou een digitaal goed? Is het een valuta? Is het, het waardepapieren? En ik denk dat ze daarover een hoorzitting hebben. Gewoon met ja, van hoe zit het in elkaar? Waar kunnen we controle erop houden? Ja, en, het is uh, grappig ja. dat ik je erin handel. Maar uiteindelijk op de vraag van leg het nou eens precies uit. Dan kom je ook niet veel verder dan te zeggen ja, het is heel ingewikkeld. Nou, ik ga het ook nou, niet proberen. Nee, ik nee, maar ik goed, wil het uitleggen, maar dan hebben we een week de tijd nodig. Maar goed, dat is natuurlijk ook wel een behoorlijk nadeel. Ja, toch? ja. Nee, het is lastig inderdaad voor de gewone mensen om daar zo in te duiken. Het heeft mij ook een paar maanden gekost. Ja. Voordat oh, ik, oh, en eh, nou oh, verdien je er ook mee. Ja. Ja, klopt. Ja. Je bitcoins ermee. Ja, ja. geld en bitcoins. <laughs> Oké. Okay. Zeg hartelijk dank voor de uitleg. In graag de graag gedaan. U hoorde Jouwke Hofman. Onder andere medeoprichter van Bitcoin, wisselkantoor Bytronic. Dank of voor de het... uitleg. En, uh... Of is het Bittronic? Nee, Bittonic. Zonder R. Oh. Bittonic. Bittonic.nl ja. Oké, okay. goed. Ja. Nou. Nou, die redacteur krijgt geen bitcoins van de week. <laughs> goed, zo meteen zijn we bij u terug. Dan komen uh, narings en Kantelberg. Die kleren van BNS fileren. U kent die rubriek misschien in Volkswagen Magazine. Smaak, de gecensureerde oorlog in Nederlands-Indië. Onno en een ode aan het vinyl. Tot zo meteen. Samen thuis, samen dros.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 Dit is Radio 1.